9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in het Amsterdamse Theater Carré een cabaretmarathon. Het theater viert zijn 125-jarig bestaan. Gedurende 12,5 uur staat elk half uur een andere cabaretier op het podium. Behalve de gevestigde namen doet ook nieuw talent aan de marathon mee. Onder de deelnemers zijn Akda in de Munnik, Jochem Meijer en Sanne Wallis de Vries. Het evenement wordt aan elkaar gepraat door cabaretier Bert Visser. Het toenmalige Circus Carré werd op 3 december 1887... geopend door circusdirecteur Oscar Carré. Een voetbalwedstrijd tussen Senegal en Ivoorkust... is gisteravond in Dakar in Senegal uitgelopen op rellen. Er zouden tien gewonden zijn gevallen... onder wie de Senegalese minister van Sport... Aanleiding voor de rellen was de strafschop die Didier Drogba mocht nemen voor Ivoorkust. Een supporter kwam het veld op, maar kon nog worden weggehouden bij Drogba. Toen de strafschop erin ging, braken de rellen uit. De wedstrijd werd stilgelegd en na zo'n drie kwartier werd besloten het duel definitief te staken. In Tunesië worden in juni verkiezingen gehouden voor een nieuwe president en een nieuwe regering. Dat hebben de drie regeringspartijen meegedeeld. Het worden de tweede verkiezingen in het Noord-Afrikaanse land sinds de revolutie. De opstand die in december 2010 begon leidde tot het vertrek van de autoritaire president Ben Ali. Daarna sloeg de Arabische lente over naar andere landen in de regio. Bij de eerste verkiezingen won een islamitische partij die een coalitie vormde met twee seculiere partijen. Bij de verkiezingen op 23 juni kunnen de inwoners voor het eerst direct de president kiezen. Het weer, wolkenvelden en zon. In het noordwesten komen buien voor. Vanmiddag neemt de bewolking in het zuidoosten toe, maar het blijft overwegend droog. En de temperatuur stijgt naar zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO. WT, 20 jaar. De geschiedenis van de wereld in 7 uur. Jos Palm en Matthijs Deen. De uur zijn... O, er zijn ja, goedemorgen. We zijn toe aan het derde uur van onze reis door de wereldgeschiedenis. Een marathon van zeven uur, waarmee we vieren dat OVT twintig jaar bestaat. De collega's van Vroege Vogels hebben voor een keer hun tijd aan ons afgestaan... waarvoor we hen niet voldoende kunnen danken. We zijn na de altijd in de middeleeuwen bij de renaissance aangekomen... de tijd tussen Luther en Descartes. En we zijn te gast op een voor dit uur veel betekenende plek... namelijk Museum de Prinshof in Delft waarin 1584 Willem de Zwijger is doodgeschoten. Historica van de UvA Jolanda Rodriguez pérez de historici David Onnekink en Luc Pannhuizen zijn hier om samen de kern van dat tijdvak kort en helder en definitief voor u samen te vatten. Ja, en ze zullen dat doen in drie door hen uitgekozen momenten. En we kunnen al een beetje verklappen, ach nee, helemaal niet een beetje... we verklappen al gewoon wat dat is, ongeveer bij benadering de ontdekking van Amerika... de moord op Willem de Zwijger en de executie van de Engelse koning Karel I... En Nelke Noordenvliet, ook geen vreemde in ons programma, zal in dit uur de column gaan lezen. De laatste vijf minuten zijn ook net als zojuist voor Ger Jochems... die vraag uit het publiek of per mail zal selecteren en aan de aanwezigen voorleggen. En als u een vraag wilt stellen, mailt u die dan naar ovtapenstaatvpro.nl. Nelke, Jolanda, David en Luc, van harte welkom. Even een hele simpele vraag om te beginnen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in dat tijdvak tussen Luther en Descartes tussen 1500 en 1700? We hebben net de middeleeuwen horen zeggen dat het een verlengstuk van de middeleeuwen was. Of gebeurde er toch iets nieuws? Gewoon in een paar zinnen, Luc. Er gebeurde iets nieuws. Um, het woord nieuw werd uitgevonden. Eerst was het beste wat je kon weten over de wereld, dat was oud. Liefst overgeheveld uit de klassieke oudheid naar de 16e eeuw. Maar na de ontdekking van Amerika werd er ineens een nieuwe maatstaf... langs de verschijnselen gelegd en kreeg het woord nieuw een nieuwe betekenis. David, wat gebeurt er in een paar zinnen, behalve dat het woord nieuw wordt uitgevonden? Nou, heel veel. Ik moet als historicus even wennen aan het idee... Dat, uh, dat je dat ook als renaissance kan aantitelen. Ik ben zelf gewend om het als vroegmodern te zien. Er zijn ook collega's die noemen het nieuwe geschiedenis, zoals Luc dat ook zei. Uh, Vroegmodern vind ik wel spannend. Omdat je het idee hebt dat er inderdaad op allerlei vlakken wat verandert. Hè? Dus uh, in uh, wetenschap, uh, religie, maatschappij, politiek. Eigenlijk op alle vlakken is dit volgens mij een overgangsperiode. Dus er gebeurt eigenlijk uh, gewoon verschrikkelijk veel. Uh, ik denk dat in ja, 1500 zitten we nog in de late middeleeuw. In 1700 zijn we eigenlijk in de moderne tijd aangeland. Uh, dus ja, dat is wel heel breed uh, geformuleerd. Um, en wat is dat... nou de kern, Jolande, van wat er zich dan afspeelt tussen de middeleeuwen en de moderne tijd? Wat is dat dan precies? Uh, ik ben literatuurhistorica eigenlijk. Dus uh, dat betekent natuurlijk dat ik het uh, element van de cultuur... moet uh, hier aanbrengen, essentieel, de literatuur. En uh, vooral als we het ook hebben over uh, literatuur... Uh, denken we allemaal natuurlijk aan bijvoorbeeld de 17e eeuw... als de Gouden Eeuw. Het is de Gouden Eeuw van een heleboel landen in, uh, in Europa waar we echt parels van, uh, ja, van literatuur vinden. Dus dat is, dat is essentieel. Uh, de hoogtepunten die in de cultuur ook bereikt worden... precies in, deze, in dit tijdperk. Dit is ook uh, iets uh, unieks voor, uh, voor de periode die ons vandaag bezighoudt. Goed, Nelleke Nodervriets. Nieuw, modern, hoogtepunten in literatuur... Dat allemaal tussen die twee eeuwen. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou, ik, dacht, ik dacht dat ik voor de column kwam. Ja, ja dat dacht ja. jij. Ik, ik dacht dat ik niets bijzonders hierover hoefde te zeggen. Um, uh, nou ja, het vroeg modern inderdaad de overgang naar de nieuwe tijd. De, uh, toch de tijd van Descartes. Een andere manier van denken. Uh, het afstand nemen van de waarheden van de Bijbel. En het... Uh, uh, gaan vinden van nieuwe waarheden met de reden... nou, dat vind ik wel een, een uh, belangrijke overgang. Luc, uh, je, je hebt geschreven over de vroege reformatie... de dopers in Münster, tijd van de wit, rampjaar 1672. Ik ben nu bezig met Lodewijk XIV en Willem III. Je hebt eigenlijk uh, de hele periode onder je beheer. Maar jouw moment bevindt zich eigenlijk net voor de drempel... in ja. 1492, ontdekking van Amerika. Hoezo? Nou... Ik wilde me niet houden aan jullie opdracht. Okay. Het begin met de 16e eeuw, dus ik ga, ik ga er vlak voor zitten. En um, ik ben bezig met Willem III... en dan kom je zo vaak het begrip universele monarchie tegen. Als een schrikbeeld. Uh, Lodewijk XIV zou volgens Willem III en zijn medestanders de universele monarchie najagen. En dat is wel het ergste wat de wereld en Europa en de, de christendom... en vooral de protestantse deel van het christendom zou kunnen overkomen. En ik vroeg me af, waar komt nou dat universele vandaan, van die monarchie? En dan kom je bij Spanje terecht. En Spanje is nou een beetje uh, de zieke man van Europa. De, niet de enige, maar... Ik ga even één opmerking tussendoor maken. Ja. De luisteraars thuis horen de regen hier op het dak. Ja. Dat is dus die rare ruis die u hoort. Ga door, Luc. Ja. Um, Spanje, de zieke Spanje, man van Spanje, Europa. Spanje, ja. Ja, Spanje, ja, Spanje was dus toen, allesbehalve de zieke man... Um, in um, 1492 um, ontdekte um, Columbus. Columbus Amerika, maar in hetzelfde jaar... Uh, werd een heel belangrijk proces afgerond, namelijk de Reconquista. En werden de moren uit het, hun laatste bolwerk in Granada geschopt. En dat had eeuwen geduurd. En in die eeuwen hadden de Spanjaarden enorme energie... maar ook een soort ideologische kracht opgebouwd... waarin uh, iedere hulp dankbaar was en ook de hulp van God. Dus toen uiteindelijk Granada werd veroverd... en in hetzelfde jaar ook nog eens een keertje een compleet nieuwe wereld werd ontdekt konden de Spanjaarden eigenlijk nauwelijks anders concluderen, conclu concluderen... dan dat God hun grote vriend was. En dat heeft een enorme opleving van inspiratie, van inzichten... van uh, zelfvertrouwen opgeleverd. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot het idee... dat uh, Spanje een, uh, een grote rol had te spelen in de toenmalige wereld, in Europa. En... Um, maar is het niet zo dat... is het is nooit een oncomfortabele conclusie getrokken... als de wereld twee keer zo groot is dan we dachten... en dan zijn wij dus twee keer zo klein als we dachten? Um, nou, ik denk dat dat zelfvertrouwen... Uh, dat nog een poosje in de weg stond. En uh, voordat je een wereld hebt ontdekt... en die helemaal goed hebt onderzocht... en de conclusie daarin hebt verbonden... dan ben je alweer een paar eeuwen verder inderdaad. Dan heb je Descartes ook al achter je. En dan, uh, dan zit je in de 18e eeuw met de encyclopedie. Maar... wat interessant is... als ze uh, Amerika gaan onderzoeken... dat ze nog heel erg lang vertrouwde dingen zien. Dus de dingen die ze verwachten te zien. Um, al die rare wezens die ze... Kende van Plinius en van al die klassieke auteurs... zoals Reuzen en Cyclopen en zo. Die meenden ze ook in Amerika te zien. Americo Vespucci die dacht ook echt gewoon uh, Centauren te zien. Dus het was heel moeilijk om de nieuwe dingen werkelijk te zien zoals ze waren. Dus het heeft de, heel lang geduurd. Hun wereldbeeld was wel opgewassen tegen die enorme vergroting opeens. Die, die, die, zonder moeite kon de, de andere helft van de wereld daar gewoon bij in dat net. Ja. Ja, en, en pas later zei, nou ja, heel langzaam begon door te sijpelen... hoe uh, veel betekenend was dat er werkelijk iets nieuws was. Niet meer een kennis die je de hele tijd maar kon herleiden... tot wat, wat we allemaal wisten uh, uit de boeken van de klassieken... maar dat er echt ook rare andere wezens bestonden... die uh, niet door de klassieken werden genoemd... en waarvoor je je ogen moest gebruiken. Maar de kern van jouw verhaal is... we ontdekken voor het eerst in Europa dat de wereld veel groter is ja. en dat zet ons vroeg of laat aan het denken over onze eigen uh, waarheden. Ja. ja. En toch is dat dezelfde koning en dezelfde Spanje die in het misverstand leeft, of misschien niet eens het misverstand, dat hij de van God opgedragen koning is om te zorgen dat die, die, die, die, die reformatie uit het land wordt geslagen in Nederland en, en elders in de wereld. Ja. Uh, dat is toch geen tegenstelling. Nee, maar goed, uh, hij is toch wel behoorlijk zeker van zichzelf. Ja, en... Ja. Hij is zelfs zo zeker dat um, ze ook meteen de conclusie verbinden aan de... wij ontdekken Amerika, dus is het onze opdracht om daar te gaan kerstenen. De wereld is groot, maar het christendom vergroot ook. Dus wij gaan gewoon ja, de kerk uitbreiden. Jolo, zo, ja. Jolande, dit gaat over jouw uh, vaderland. Hè? Ja, dit gaat over mijn vaderland. Uh, tot ja. nu toe is het zeg maar, beeld wat die vanuit Nederland over Spanje of de powerhouse van dat moment wordt opgeroepen. Kan dat ermee door? Klopt dat? Uh, ja, uh, toen jullie me gevraagd hebben wat kunnen we zeggen over deze periode... ben ik inderdaad niet begonnen over uh, ja, Spanje als wereldmacht... want dat klinkt een beetje chauvinistisch. Maar als we het inderdaad hebben over deze twee eeuwen... voor ons, voor Spanjaarden, zijn echt cruciale momenten... want dit is het moment van zeg maar, uh, het ontstaan van het Spaanse uh, Aspergerse imperium. En het is ook aan het einde van de, uh, de 16e de eeuw het einde. Eh? Dus het is uh, de obsessie die de Spanjaarden hebben met imperium en decadentie. Eh? Decadentie en het einde van het imperium. En natuurlijk, um, het imperium is bepalend voor alles bijna wat in deze eeuwen gebeurt, vooral in de 16e eeuw. Hè. Wat uh, Luc net zei over de, uh, die term van universele monarchie... het is wel grappig, want in, uh, in de 16e eeuw... Philips II wordt verweten om zoiets te willen creëren... een universele monarchie. En dat was inderdaad een, een belediging. Hè. Wat wil je doen inderdaad met... Uh, je hebt alle uh, Amerikaanse bezittingen. In 1580 wordt bovendien uh, Portugal toegevoegd... Of Annexatie is niet correct als term, maar de overname van Portugal door Philips II. Dus stel je voor wat een gigantisch wereldrijk uh, we hier hebben. En uh, ja, vanaf Karel V, eigenlijk met de katholieke koningen, met de ontdekking van Amerika. De Spaanse monarchen willen de uh, christelijke verdedigers van het geloof zijn. En dat betekent, dat is echt een hele zware taak die op je schouders valt. Hè? Dus eerst... Uh, ja, het hele Iberische uh, Scheereiland wordt één met de verdrijving van de moren. Maar in Amerika heb je ook een behoorlijke taak te uh, vervullen. En <laughs> en dus inderdaad, die arme ja. indianen moet je een beetje helpen, hoor. Ja. En, en nog erger is dat je in Nederland en in het Duitse Rijk... krijg je ineens christenen die zeggen... we hebben met die paus en met die koning van Spanje helemaal niks te maken. Ja. We bepalen zelf wel wat we willen geloven. Hoe belangrijk is dat nou om die nieuwe tijd te begrijpen? Want het woordje nieuw noemde jij dit. is ook een van die nieuwe... Dingen. Het moet enorm verwarrend zijn geweest, want er is een waanzinnige opleving van zelfvertrouwen en een nieuw idee van wat eenheid kan zijn. Amerika hoort erbij, de kerk kan veel groter. Goed. Um, en dan tegelijkertijd krijg je de verbrokkeling. He, dus inderdaad de reformatie. Een heel deel van Europa maakt zich los. En het is niet meer zo dat de christenheid zich kan warmen aan gewoon die ondeelbare eenheid van die ene God. Ineens zijn er meerdere interpretaties. Ja, dus dat die, is verwarring. Voor die tijd sprak men altijd van Europa en dan had men, noemde men dat de christenheid. Ja. En nu krijgen we ineens, David Onnekink, liever Turks dan Paaps. Het moet niet gekker worden. Ja, nou dat is, ja, de vraag is hoe, hoe serieus dat was. Maar ik, ik, ik, ik ben het wel, ik ben het wel met, met Luc eens. En dat, dat is, vind ik ook wat spannende uit deze periode. Dat het, het, het is echt een periode vol tegenstrijdigheden. En, en terecht zei Nellyke Noordenvliet net... het is de periode waarin ja, de Bijbel eigenlijk onder druk komt te staan. Hè, maar gaat er steeds minder in de letterlijke waarheid geloven... maar aan de andere kant, juist door die onzekerheid... zoeken mensen denk ik toch weer uh, juist nieuwe zekerheden En is dat in zekere zin ook veel intenser. Kijk, in de middeleeuwen hoef je niet te bewijzen dat God bestaat. Ik geloof dat Herman Pleij dat ook in het vorige uur zei. Ja. Uh, nu hoef je dat ook niet te bewijzen... maar je moet nu wel bewijzen dat jouw beeld van God correct is. Dus, dus in zekere de... zin wordt het christelijk geloof veel sterker in de 16e eeuw. Het dringt veel verder door. Uh, mensen zijn er veel intenser mee bezig. Uh, en, en tegelijkertijd is daar dan die onzekerheid dat dat, het, dat het geloof... maar natuurlijk met dat geloof dat hele wereldbeeld uh, onder druk komt te staan. En, en dat maakt het ontzettend spannend, uh, denk hoe ik. Hoe komt het dat uh, Luther zoveel succes had? Ik denk dat uh, er was een... Je zou kunnen zeggen dat er in die 16e eeuw een, een gewetenscrisis heerste. Uh, mensen werden eh, overgehaald tot het denkbeeld dat eh, als je gewoon de rituelen van de kerk deed, dat was niet genoeg. Je moest eigenlijk aflaten kopen. Er was altijd wel iets te ontdekken waarin jouw ziel risico liep dat je dat vage vuur niet ging ontlopen. Eigenlijk ging niemand ervan uit dat je huppakee, via de kortste weg in de hemel kwam. Dat was eigenlijk alleen maar voor heiligen bedoeld. Je ontkwam dus niet aan het vage vuur. Kocht je een aflaat, dan kon je een paar jaar op dat vage vuur je verblijf daarin in mindering brengen. En dan komt Luther. Die zegt, jongens, aflaat, dat doet er niet toe. Het gaat om geloof. En dat is precies wat David ook zegt. De, dat, dat geloof intensiveert omdat hij met een hele slimme... eigenlijk geniale theologische omdraai zegt... nee, het gaat niet om uh, dat je... Doet wat de kerk wil. Het gaat erom wat jij met je geloofsleven klaarspeelt. Dus sola scriptura, scola. Eh, alleen het geloof, alleen de genade en alleen de Bijbel. Ja. En, en wat ik zo leuk vind, jullie leggen eigenlijk een soort verband... tussen de personen die zelf gaan denken, zo willen christen zijn. Dat wil ik zelf nieuw bepalen. En de ontdekking van de nieuwe wereld. Die mm -hmm. had ik nog niet eerder gehoord. Had, hadden we die aan tafel hier eerder gehoord? Sorry? <lacht> hier, met de regen word ik nee, ook helemaal Nee, Dat, verdoofd, dat de reformatie kan worden gekoppeld aan de ontdekking van de nieuwe wereld? Um... Nou, de de contra-reformatie de, de reformatie weet ik niet. De contra-reformatie natuurlijk ja, dat wel. He, de, de, de tijd dat... Ja, dat is Of de, de katholieke reformatie moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. He, dus de, de, de, de orde van de Jezuïten wordt natuurlijk opgericht... in de tijd dat die nieuwe wereld aan het ontdekt is, uh, aan het worden is... Uh, de jezuïeten zijn natuurlijk actief in het trainen en opleiden van, uh, van Europeanen om zich te weren tegen de Reformatie. Maar het zijn natuurlijk ook de stootroepen in Amerika. Dus daar zit een direct verband tussen, denk ik. Jolande, waarom, waarom had Luther wel uh, in Duitsland en de Lage Landen succes, maar helemaal niet in Spanje? Nou ja, daar uh, heeft hij niet uh, mogen doordringen, sowieso. Waarom niet? Uh, nou ja, uh, in ieder geval. Omdat hij ongelijk had gewezen. Hij was niet zo mooi, ten eerste. Oh. Dus daar hadden we niet van. Hij was wel een uh, macho. Nee, uh, nee. nee, geen goede iglesias. Dus dat oh, okay. uh, geen succes in mijn land. En je valt van zien. Mm, Kostie van smaak. <laughs> maar uh, in ieder geval... Uh, goed, op het moment inderdaad dat uh, Luther uh, met zijn acties begint... Uh, in Spanje gaan alle rinken alarm uh, gaan bellen. En het is duidelijk dat het... Uh, ja, het land moet beschermd worden van dit soort uh, protestantse, uh, kwade, gevaarlijke manieren... om, om inderdaad uh, de Bijbel te interpreteren en die vrijheid om, om zelf het boek te pakken. En daar beginnen er uh, allerlei uh, maatregelen genomen te worden, al vrij vroeg. En, uh, en dat zie je ook inderdaad uh, doorwerken, zelfs de, ja, ten tijde van, van Philip II. Hè. Op een gegeven moment zegt hij ook dat uh, Spaanse studenten niet naar Europa mogen gaan om te studeren. Alleen maar naar universiteiten, waar uh, gewoon goede katholieke universiteiten. Hè? Dus uh, het is wel grappig als je nu denkt aan uh, het Erasmus-systeem. Het is een beetje hetzelfde, maar in de 16e eeuw. En uh, dat we zouden gaan zeggen, nee ja, je mag niet naar uh, Duitsland. Hè? Dus uh, dat was ook een manier om inderdaad te controleren waar ging je naartoe ging. Ook als, uh, als Spanjaard die naar het buitenland ging. Want dan kun je ook heel ontvankelijk zijn voor uh, verkeerde ideeën. En dan kun je terugkomen met allerlei kwade uh, uh, ideeën. Uh, en inderdaad met de contra-reformatie. En met, de, met, uh, met Trenten. Dan, dan is het inderdaad heel duidelijk een, een, een hervorming van de kerk. En een hele zeg maar, strakke manier om de religie te controleren. Zodat geen... Uh, qua ideeën binnenkomen. Het is ook grappig, weet je? zelfs met Erasmus. Erasmus was heel gelezen in de jaren twintig... en uh, helemaal uh, prima gebruikt, ontvangen. Heel veel vrienden en, en collega's in, uh, in, in Spanje... op een gegeven moment kan het niet meer. Dus uh, het apparaat wordt strakker, hè? qua controle, qua uitsluiting. De, de, de, de strakke katholieke kerk begint eindelijk dan te ontstaan. Je hebt Ignatius van Loyola, je hebt hem niet genoemd, dat was waarschijnlijk ja. wel een hele knappe man. In ja, Ignatius met van Duter. Loyola, Teresa, de... Teresa van ja. Avila ook. Die hadden, want eigenlijk in Spanje zijn er geen echte protestantse, uh, geen protestantse ideeën echt ontwikkeld. Het enige wat we hebben zijn de alumbrados. Uh, alumbrado uh, betekent een beetje de verlichten, dus de mensen die het licht hebben gezien, gezien weet ik niet. Of in ieder geval een lampje dat op hen uh, gaat mm -hmm. schijnen. En die zijn de enigen die in ieder geval dat soort uh, ideeën gaan uh, uiten. Ja, ze hebben en... de katholieke kerk gereorganiseerd... en wat verbeterd en de teugels wat strenger in... ja, aan. Uh, en daar komt het eigenlijk op. Uh, op. Ja, daar komt het op neer. Ja. De 16e eeuw was het nauwelijks begonnen. We wisten opeens dat we niet meer alleen waren op de wereld. Dat er meer dan één kerk was. Dat de wetenschap zich begon te ontwikkelen. Goddank zaten er sterke vorsten in Europa. Want anders was het een bende geworden natuurlijk. Luk, of niet? Nou, ik, ik denk dat... Uh het dankzij de vorsten ook inderdaad zo'n bende werd. Uh, ze volgden elkaar uit de tent uit. En um, um, het was ook een verwarrende tijd. Want in die uh, eerste helft van de 16e eeuw... dringen de Turken heel ver Europa binnen. Dat wordt ook meteen weer heel bijbels geduid. God wil ons straffen. We hebben het weer helemaal verkeerd gedaan. Uh, Rome, de eeuwige stad, wordt geplunderd door niemand minder dan de troepen van de Rooms keizer, Karel de Vijfde. Allerlei dingen staan op hun kop. Dus hoe moet je de dingen duiden? Het is één en al verwarring. En je zou kunnen zeggen dat aan de andere kant... met verwarring aan de andere kant staat dat idee van... dat streven naar eenheid, inderdaad die, die monarchie. Naar dat je de hele wereld wil begrijpen. Er is eigenlijk nauwelijks een grotere impuls... voor leergierigheid dan verwarring. En nou ja, daar, dat, dat maakt die 16e eeuw ook zo enorm interessant. David, on, on, het is natuurlijk ook de, de, de periode... waarin de vorsten proberen echt absoluut heerser te worden. Hè. Ze Nooit tevoren eh, zou er zoveel macht geconcentreerd zijn in een paar personen. Ja, dat klopt. Ja, het beeld ontstaat denk ik vrij makkelijk... Hè, dat de late middeleeuwen en de hele vroegmoderne <morgen> tijd... dat ja, die vorsten een bepaalde macht hadden, dat dat ja, redelijk stabiel is. Maar je ziet juist inderdaad heel veel eh, ontwikkelingen in deze tijd... Um, ik, ik denk wel, wat, wat de meeste historici zeggen is... wat er eigenlijk in de 16e en 17e eeuw gebeurt... is dat het, dat het proces twee kanten opgaat. Uh, of de parlementen krijgen meer macht, uh, of de vorsten krijgen meer macht. Maar wat er dus in alle gevallen eigenlijk meestal wel gebeurt... is dat de staat groter wordt. De staat wordt sterker. Hè? Dus aan het begin van onze periode, uh, denk aan iemand als Hendrik de VIII... dan is het, ja, die koning die heeft een zekere autoriteit... maar die is ontzettend fragiel zijn vader is door een revolutie, eigenlijk door een opstand... aan de macht gekomen. Aan het eind van de 17e eeuw is dat allemaal niet zo fragiel meer. Dan, dan hebben die staten zich gevestigd. Um, en kan je eigenlijk zeggen dat die persoon van de koning... geen zo vreselijk belangrijk meer is. He, dat staatsapparaat, dat, dat staat eigenlijk. Uh, dus in die zin is het een periode van enorme veranderingen. Um, ja, wa, wa, waarin dus uh, de, de macht zich wel steeds verder centraliseert. Maar ik kan me wel voorstellen, Jolanda jouw koning, Philips de Tweede, dat het zijn directe reflex is. Gelukkig is de, heb ik een trouwe adel en ik moet de boel consolideren. Mm -hmm. Heeft een grote, ja, je moet bedenken dat voor de 16e eeuw natuurlijk Karel de Vijfde... Philips de Tweede zijn uh, ja, de grootste monarchen uh, in die tijd. Uh, Philips de Tweede die kreeg echt een gigantische uh, verantwoordelijkheid... van zijn vader op zijn bord, hè? Dus... Uh, uh, en bovendien, wat ik al gezegd had, uh, in 1580 komt Portugal ook daarbij. Dus dat betekent dat je alle Amerikaanse bezittingen uh, van jou zijn, op de een of andere manier. Hè? Dat moet je allemaal zien te besturen. Dus stel je voor, wat een gigantische uh, wereldmacht heeft hij. Uh, we gaan het niet hebben over Philip II, want uh, dat, ja, dat is altijd heel uh, grappig. Sommige mensen zoals... Uh, Geoffrey Parker, uh, die denken dat hij dat een, een, een anale persoonlijkheid had, hè? dus dat hij echt heel obsessief bezig was, maar heeft enorm goed uh, wat dat betreft zijn best gedaan. Uh, maar wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment gebeurt er inderdaad. Uh... Het is behoorlijk schokkend. Uh, Philips II was wel gewend aan opstandjes en opstanden. Dus in Spanje zelf, in de jaren twintig, de comuneros. De Nederlanden hadden ook een hele lange traditie van opstanden. Maar wat er dan op een gegeven moment in de Nederlanden gaat gebeuren... is iets anders. En uh, ik, uh, ja, alle historici zeggen toch... En, en Kijk, als ik het over de opstand heb, ik ben een Spaanse, dus dat mag wel. Uh, dan uh, klink ik niet chauvinistisch, omdat, uh, omdat ik het ben. Maar... Uh, in het Engels klinkt het altijd zo interessant, dat het inderdaad een van de, uh, um, ja, de, de, de belangrijkste, uh, one of the most leading events of the modern times. De, de Dutch dus Dat, eigenlijk... ja, dat horen wij graag. En dat ja, daarom hoog, zeg ik het in ook in de de Engels de, de het Engels, omdat het koeler klinkt. <laughs> ja. Dat komt van de historicus Parker, die je net noemde. Hè? Die heeft dat op zo'n manier. Onder andere de, ja, dingen, ja, ja. Dit is niet... Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, maar goed. Mm, dus dat, dat zegt ook veel van... Uh, dat is wat er gebeurt met de opstand. Op het moment zelf is het misschien niet zo dat iedereen begon te schrikken. Maar ja, uh, de uitkomst maakt het zo, zo bijzonder. Maar even voor de duidelijkheid, dit is jouw kernmoment. Hè? Die, die, ja, dit die, die, is mijn kernmoment. Die, ja, de ja. Nederlandse opstand. De Nederlandse opstand, dat is mijn, uh, dat is mijn lievelingsonderwerp. Ja, sterker nog, ik, zal, ik moet het iets preciseren. We zitten ja. nu in de Prinsenhof. Ja, we zitten in het, uh, echt een hele mooie plek, uh, pijnlijke ja. plek waar iets heel belangrijks uh, natuurlijk gebeurd is. Ja, maar uh, als jij zegt pijnlijke plek, dat is niet een, een, een Spaanse uh, nee nee. Isolatie. Voor ons, we waren best een blij. Feestelijke plek. Ja, feestelijke plek. Fijne plek. Maar ik wil, ik wil niet ja. hier. Uh, is het goed gedaan. Ja. Uh, de Bourguignon, hè? Eh? Uh, Ik zou even Baltasar, uitleggen. Ja. Vo, vo, ja, precies. Baltasar Gerrards heeft hier Willem de Zwijger doodgeschoten. En, ja, een beetje doodgeschoten. En, een beetje uh, een doodgeschoten. Beetje doodgeschoten. Ja, dat verzacht de pil niet. Ja. Dat was en... dansen op straat in Madrid. de ja. Kamer. En nou, een dikke beloning. Een dikke beloning ook, inderdaad. Uh, het grappige is uh, dat... Uh, je moet altijd lachen hier in Nederland dat er altijd mensen zijn die zeggen... Ja, we, hebben, we weten het. We weten weer precies wat de laatste woorden van Oranje. Dus iedereen probeert het. Hoeveel heeft hij zijn lippen bewogen? Hoeveel adem had hij nog in zijn longen? Om iets uit te spreken. Maar goed, in, de Spaanse, uh, in het Spaanse discours was natuurlijk het beeld volstrekt anders. Uh, we hebben de beroemdste Spaanse kronieken van, van ietsje later... van een van de jaren zestig, hebben ze zich daarover gehuid. Sommigen op een heel neutrale manier van... en hij was doodgeschoten, punt. Anderen hebben gezegd, nou ja, uh, en Baltasar is een martyr, Want ja, daarna wordt hij inderdaad gepakt en, en gemarteld en alles. Maar hij heeft een grote dienst aan de, aan de, gewoon aan de hele wereld uh, gedaan... door deze manier uit uh, uh, te roeien. En uh, het was wel grappig, want een tijdje geleden was ik een toneelstuk uit de 17e eeuw aan het lezen... waar wij uh, Willem van Oranje als protagonist vinden, met Baltasar Gerard. En uh, ja, het stuk is volledig... Uh, is het een Spaans stuk, Spaanstuk, ja. Uh, meerdere malen ook uitgegeven in de 17e eeuw. En daar zien we hoe uh, Willem van Oranje gedood wordt. En hij zegt ook zijn laatste woorden... Dus dat wil ik jullie niet ontnemen. Nee, dus, uh, nee, nee, nee. We, we, ja. we maar, zitten we eigenlijk daar al de hele tijd op te wachten. Zoals jullie, weet, Ja, de Spanjaarden weten het altijd beter. Wat waren die laatste ja, woorden nou weer eens? Ja. Vertel okay. eens. Prima. Eerst in het Spaans, want hij uh, heeft het natuurlijk in het Spaans gezegd. <laughs> dan zegt hij, muerto soy. O, como así la fortuna manifiesta. Que quien es rebelde a Dios, muerte le da su soberbia. Ja, nog een hoop ah. adem zo toch? En dan, ja, <laughs> daarom... Daarom is, uh, maar, maar ik denk het wel. Ik denk dat hij het uh, gehaald heeft. En dan de vertaling van mijn vriend, Miele Slager. Dit wordt mijn dood. En zo toont de vertaling dat wie opstandig is tegen God... omkomt door zijn trots. Redelijk, hè? Ik denk dat... Uh... Dat, dat is heel wat anders dan wij altijd geleerd ja, hebben, uh, Luc maar dit is de juiste versie van de geschiedenis ja, dit, bij ja, deze. Ja, ja. Dus, uh... Dat is toch echt heel wat anders dan... Zeg het even ons, ons tekstje. Oh, heb, heb, ja. Heer heb ja, medelijden met, met mijn volk, de volk, de volk, en volk, en volk en mij. mij. Nou, wat ze ja. we voor? Mon Dieu, ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple. Hij kon het ja. gewoon hij niet in nederlands. Ja. Ja, natuurlijk. Spaans, frans, duits. Is er ook nog een Engelse versie hiervan? Of was is die, die, die opstand was toch voor de Britten of, of voor de Engelsen ook heel belangrijk? Ja, die was absoluut belangrijk. En uh, Willem van Oranje was ontzettend populair. Er zijn ook in de Nederlandse opstand heel veel Engelsen... gewoon op persoonlijke titel naar de Nederlanden gegaan... om met ons mee te vechten om, uh, om religieuze redenen. Dus uh, wat de precieze Engelse versie is, durf ik niet te zeggen. Dat, uh... wat, wat zo aardig is over deze periode... De, de, de verleden jaar of onlangs overleden historicus van Deursen... heeft ooit over Nederland in dit verband gezegd... je had in de 17e en 16e eeuw twee problemen. Dat was de paus en de koning. En Nederland loste die zeer eenvoudig op door dus ze allebei af te schaffen. Is, is dat een correcte samenvatting? Ja, ik vind, de... hij, hij blinkt uit in bondigheid en, en helderheid. En... <lacht> ja. Ja, ik kan me er wel in vinden. Ja, we gaan niet uh, van ze tegenspreken. Ook omdat zo net hoorden we de kerkklok al luiden. Uh, Nelleke, uh, columnist van dit uur. Het beeld van de Gouden Eeuw blijft stralen in de gedachten van Nederlanders. Wat waren we toen ondernemend en succesvol? We versloegen de Spanjaarden. We zetten de VOC en de WIC op... We legden de beemster droog. We vonden de trekschuit uit. En daarbij schilderden we niet onverdienstelijk. We waren een burgermansrepubliek van kooplieden en dominees. En daar luidt de klok alweer. Volgens buitenlanders waren we traag, bot en drankzuchtig. En hadden onze vrouwen de broek aan. Maar die vrouwen stonden wel bekend om hun rondborstige schoonheid... En hun stoepschrobbende zindelijkheid. Onze staatsinstellingen vormden een onoverzichtelijk labyrint, Maar met schikken en plooien en overleg met de achterban kwamen we toch heel aardig tot een gemeenschappelijk beleid. We willen eigenlijk geen kwaad horen van onze 17e eeuwse voorvaderen. Jongens van Jan de Wit waren we. Dat diezelfde jongens van Jan de Wit, Jan de Wit, lynchten en uitbeenden als de geslachtenos van Rembrandt... is een geschandvlek vlek waar we liever niet aan worden herinnerd. Het is een jammerlijk incident, meer niet. Daarom is het goed dat er ook in die tijd columnisten waren die de vinger aan de pols hielden. En daarom is het goed dat zoveel teksten inmiddels zijn gedigitaliseerd bij de Koninklijke Bibliotheek en de onvolprezen digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. Ik heb gewoon via mijn computer toegang tot een weelde aan teksten... die de glans van de Gouden Eeuw diepte en contrast geven. De columns van toen heten pamfletten. Ze werden niet in een krant gepubliceerd, want van een echt dagblad was nog geen sprake. Maar ze werden als vlugschriften verspreid en vonden gretig aftrek. Overdrijving was de auteurs uiteraard niet vreemd. Dit schrijft een columnist over de berucht corrupte griffier van de Staten Generaal Cornelis Mus. Ik hertaal. O Holland, Holland, zult gij langer toestaan dat die corruptie, die kuiperijen... die van God vervloekte monopolieën niet alleen in uw provincie... maar onder uw eigen ogen dagelijks plaatsgrijpen een gruwelijk misbruik van macht. Als u dat niet voorkomt en tegenhoudt... wat staat u anders te wachten dan de ongenade van de grote God... het klagen en kermen van honderdduizenden zielen... en een voortdurende gewetensnood. Want zo gij deze mus laat blijven zonder schromen... zo zal in korte tijd veel mussen tot hem komen. En andere vogels meer, kanarie en rabijn, die... Eer gij om me ziet, ook mussen zullen zijn. En op Cornelis Mus en de andere Haagse politici en ambtenaren werd de volgende versie van het Onze Vader geschreven. Onze vaderen die in Den Hagen zijt, uw namen moet zijn vermalen tijd. Uw rijken is van geen der waarde, nog in hemelen, nog op aarde. Gij zoudt ons geven ons dagelijks brood. Maar laat ons soldaten en vrouwen in nood. O heer, laat ons in geen bekoring vallen en verlost ons van deze dieven allen. Uw naam, zijge benedijt, maakt ons deze begerige duivels kwijt. Wie vandaag de dag politici als zakkenvullers betitelt, hoort het. Vroeger was alles erger ja en Nelke, wist je nog van tevoren dat de klokken zouden luiden, vandaar het onze vader? Ik dacht dat ze pas om kwart voor tien zouden beginnen. Maar ze dachten, Noordervliet heeft er kolom, dus we gaan er maar een beetje doorheen bijeren. Wat wij horen is de geschiedenis. Het is gewoon hetzelfde wat uh, Willem van Oranje hoorde toen hij hier zijn Spaanse laatste woorden uitsprak. I, I, um, ik neem aan dat de pamfletten een verschijnsel zijn die uh, overal in Europa, wat, wat zich overal in Europa voordeed. Uh, uh, uh, omdat de klokken luiden moet ik de gasten vragen om zo dicht mogelijk op de microfoon uh, te gaan uh, spreken. Zo uh, wat, wat is er zo typisch 17e eeuw? wat is er zo typisch vroeg modern aan, aan, aan die pamfletten? Het nou, heeft in ieder geval te maken met uh, de ontwikkeling van de broek. Euh, broek. Oh, niet de broek. Uh, boek, druk, kunst. dat is wat ik wilde zeggen. Hè? Dus uh, dat is iets waar daar hebben we niks over gezegd. Maar daardoor uh, ja, gebeurt er iets dat echt uh, ja, ook ongehoord is. De, het feit dat je ook heel snel informatie kan verspreiden uh, via zo'n vehicle als uh, pamfletten. En dat kun je ook heel goed inzetten voor allerlei doeleinden, politieke doeleinden enzovoort enzovoort. In Spanje, je vroeg net van, ja, is dit iets typisch van alle landen? In Spanje hebben we niet pamfletten oh. op, op deze manier. We hebben iets dergelijks, vlugschriften, die we relaciones noemen, maar eh, die was in het algemeen veel meer gecontroleerd van bovenaf. Eh, dus eh, het, wordt niet in, het werd niet ingezet tijdens de opstand bijvoorbeeld. Volgens Alleen mij, maar als een soort voorloper van de krant dat in de Nederlandse Republiek is er eigenlijk helemaal geen controle. Dus iedereen die iets vindt, die kan dat anoniem uiteraard... eventjes opschrijven, naar een drukker brengen. En dan komt het in redelijke circulatie, anoniem. Dus je wordt gehoord zonder dat je niet kan worden gestraft. Ja, want het, het zou een vergissing zijn om te zeggen... dat dit te maken heeft met vrijheid van meningsuiting. Um, ja, die vrijheid van meningsuiting zeggen. was een soort zwakte bot van het gezag. De, de, iedereen wist dat je geen kwaad mocht spreken van de heren en regenten. Dat het wel werd gedaan, dat kwam omdat je middels inderdaad die drukpers... Eh, altijd wegen kon vinden. Dus verbieden had niet zo verschrikkelijk veel zin. En als je eh, streng wilt verbieden, maar je kunt het niet handhaven... dan word je als gezag niet erg geloofwaardig. David, uh, Engeland ook een pamflettencultuur? Engeland ook een pamflettencultuur. Uh, ik, ik, ik denk Nederland was toch wel uitzonderlijk. Inderdaad omdat uh, het natuurlijk zo ontzettend gedecentraliseerd was. Je ziet dus heel vaak dat iemand uh, zo'n pamfletje over Cornelis Mus... ja, dat, uh, dat wordt niet geaccepteerd. Maar goed, als het niet gedrukt wordt, ga je een stad verder. En uh, ja, dan vind je daar wel weer ergens een drukpers. Dus dat, dat gaat vrij makkelijk. In Engeland is het redelijk geconcentreerd in Londen. Dus dat is iets lastiger. Um, maar in het laatste decennium van de 17e eeuw... wordt in Engeland voor het eerst inderdaad vrijheid van meningsuiting bij wet ingevoerd. Dus de censuur wordt in 1695 in Engeland afgeschaft. Uh, okay, en dat maar... is wel een uitzonderlijk moment. Ja, dat ja, is in Nederland nooit gebeurd. Nee, nee, dan zitten dat zit we al aan het einde van de periode. Ik, ik, ik vind het... Nou, het, ja, daar komen ja. we zo Heel lang toch? Nee, maar we moeten natuurlijk niet laten liggen... dat we hier toch uh, een... Uh, dat we die opstand... Uh, uh, dan kunnen we, uh, we hebben uh, goed in, in de verhalen die nu zijn verteld. Dus Willem de Zwijger is natuurlijk dood. Maar die opstand is daarmee niet afgelopen. Kan je zeggen dat die opstand iets typisch is van die tijd? Niet typisch. Wanneer stoppen de klokken? Nou ja, dat ja, duurt het nog wel een kwartier. Ik dacht dat iemand uit het katholieke ja. Spanje daar wel aan gewend ja, was. Ja, ja, tien uur. Oh ja, nee, ik word echt. de <laughs> loer van de klokken. Nou, laat la, ik la, la, ja, dan ja, zo over opstand. Ja. Volgens jou uh, uh, is de de kijk die wij in Nederland op die opstand hebben... Ja. is volgens jou gebaseerd op een mythe, vertel. Tuurlijk, ja. Ik, ik ben niet degene die dat zegt. Maar eh, het, probleem, het probleem is dat het in ieder geval niet echt... dat kun je eh, inderdaad niet eh, als volk bijna accepteren. Het heeft te maken ook met de kolom van, van Nelleke. Dit is een, een grundingsmythe van, van de Nederlanden. Dus het was een gevecht tegen een, eh, ja, zeg maar een buitenlandse... Uh, uh, Tiran en onderdrukker, Philips II. En daar uh, in een soort vrijheidsstrijd is de natie ontstaan. En natuurlijk, uh, het is veel meer gecompliceerd dan dat. Want uh, ja, dat wordt een beetje gebruikt zeg maar, als, uh, ja, als mooie mythe waaraan je een natie kan uh, hangen en construeren. Maar wat je moet denken inderdaad, is dat uh, dit te maken heeft met uh, ten eerste een conflict tussen de hoge Nederlandse adel en de koning. Uh, rond de jaren 60 van de 16e eeuw. Daarna zijn er andere, andere dingen gebeurd, zoals uh, iconoclasme, hè, de beeldenstorm. Uh, Philips II is vertrokken uit de Nederlanden, dus uh, ja, we hadden hier Margaretha van Oostenrijk met Granville veel. Uh, de Nederlandse edelen die voelden zichzelf niet gehoord, niet geluisterd. Um, er staan problemen met uh, het uh, respecteren van de rechten, van de privileges, uh, enzovoort. En toen heeft Filips II de de het hele slechte idee om, Philips de, om uh, de hertog van Alva hier te sturen met al die tienduizend uh, mannen. En dan begint het feest. Dan zijn de poppetjes aan het dansen. En uh, wat heel belangrijk is in ieder geval, wat we als anders kunnen bestempelen in die periode, is in 1580 uh, de akte van verlatingen. Als uh, Willem van Oranje-Koningshuis zegt: "We zweren Willem uh, Philips II af." Dat is iets, zeg maar, iets bijzonders voor die tijd, want dat gebeurde niet. Je kon opstanden hebben, kleine opstandjes, grotere opstanden, een beetje ruzie maken met uh, met de koning, maar niet dat je op zo'n manier gaat zeggen van: "Oké." Okay, uh, je bent ons koning niet meer. En uh, daarvoor was het inderdaad de schuld gelegd bij de adel... die niet goed handelde. Uh, de Spaanse adel. Of die misschien Philips II uh, slecht beïnvloedde. Dat, ja, Philips II, ja, hij weet het niet zo goed. Hè? Misschien, ja, uh, slechte raadgeving. Maar vanaf dat moment... Vooral ook met de apologie, 1580. Dan uh, begint inderdaad uh, ook de zwarte legende. Dus Philips II is een Tiraan hij deugt niet, bla bla bla. bla, bla, bla, bla. Dus, dus vanaf 1580, je noemde het al, de akte van verlatingen. Uh, de apologie, de verdediging van Willem van Oranje tegenover de Spaanse koning. Waarom hij doet zoals hij doet. Ja. Uh, Luc Panhuizen vanaf 1580 op zijn minst... Uh, mogen we die Groenigse over Nederland in opstand... toch wel een beetje voorwaar aannemen? Of moeten we dat ook maar voor eens altijd afschaffen? Nou, Wat juist zo leuk is van dat bijzondere waar die opstand toe leidde... was dat je kunt een koning afsweren... maar dan heb je nog niet meteen een oplossing. Um, we, hebben, we hebben het veel gehad over... Over, uh, over godsdienst en, en grote woorden. Maar staatsgezag, dat was ook niet iets wat je zomaar uh, verzon. Dat uh, in, in uh, de toenmalige uh, opvatting van mensen... was het koninklijk gezag gewoon direct afkomstig... van niemand minder dan God in de hemel. Dus je zweert een koning af die daar volgens iedereen is neergezet ooit door de heer... En vervolgens zit je zonder eh, zo'n zonder zo koning. Dus ben je eigenlijk staatkundig verweest. En dat is een buitengewoon onbehagelijke situatie. Dus wat zijn die Nederlanders gaan doen? Eh, die zijn met hun soevereiniteit, hun hoogste staatsgezag, zijn ze langs de vorstelijke deuren in Europa gaan leuren. En ze hebben met gevouwen handje gesmeekt of een eh, Franse prins alsjeblieft de Nederlandse soevereiniteit wilde overnemen. Dat wilde hij wel, maar hij heeft er een zootje van gemaakt. Daarna zijn ze de Noordzee overgestoken en vonden ze iemand in Engeland bereid. Maar dat werd ook niks. En toen hebben ze uiteindelijk als een soort... Nou ja, dan moeten we het maar zelf doen. En in 1588 besluiten ze gewoon om niet meer... Uh, de soevereiniteit aan het buitenlander op te dragen. Maar gewoon maar te zeggen, nou, wij vergaderen hier lekker met z'n allen. En die soevereiniteit, die overal in heel Europa, gewoon in één persoon werd gezien, die kwam nou zeg maar, bij een vergadering te berusten. Dus je had ineens de overgang, dus revolutionair, van een eenhoofdig gezag... naar een meerhoofdig. Ja, heel verwarrend, maar wel ja, pikant. Een groot interessant ongeluk, onze om ja, ja, het was struikelen en opstaan. En op een gegeven moment, ja, euh, tijdens dat opstaan vind je jezelf opnieuw uit. David Onderkrink, je hebt als moment gekozen voor deze periode... De executie van de koning, dat gaat nog een stapje verder. Hè? Bedoel, uh, uh, is het zo dat het een ook tot het ander geleid heeft? Is er ergens een verband de, uh, tussen wat er in Nederland gedaan is... en later de executie van, van Karel I? Ik heb het idee dat men in de tijd verrassend weinig uh, uh, verbanden zag. Maar ik denk inderdaad, uh, zoals jij zegt... dat het, ik heb het moment gekozen omdat het echt een stap verder gaat. Uh, de, de Nederlanders dachten nog altijd van... Ja, koningen moet je toch respecteren. Ze, ook al waren ze, ook al, uh, op het moment dat ze een republiek waren... dachten ze wel, voor koningen moet je wel respect hebben. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Z zeker, ja. En dat, maar dat blijft ook als de republiek, ook in het diplomatieke verkeer. Uh, koningen krijgen natuurlijk altijd voorrang, want die zijn natuurlijk hoger dan wij... Venetië was natuurlijk het enige voorbeeld waar men nog op terug kon kijken, maar Venetië was oud. En oud is altijd goed. Um... In de Engelse revolutie wordt de koning eh, afgezet. Maar dat niet alleen. De koning wordt ook echt als verrader, als landsverrader weggezet. Dat is nieuw, omdat in de oude perceptie... een koning kan het land niet verraden, want de koning is zelf het land. De koning is zelf de enige heerser die ervoor zorgt dat er een land is. Maar de koning wordt ook geëxecuteerd. En dat gaat niet om het poppetje, maar het gaat om de monarchie. Dus voor het eerst wordt heel echt bewust... en dat is anders dan in de Nederlandse opstand... de monarchie wordt hierbij afgeschaft. Wat was zijn misdaad? Wat, wat had Karel gedaan... Uh, Karel had twee dingen gedaan. Uh, op politiek gebied had hij het parlement eigenlijk opzij uh, geschoven. Dat is een hele lange geschiedenis die we hier niet helemaal uit aan teuren hoeven te analyseren. Maar hij probeert het parlement opzij te zetten en allerlei belastingen te heffen. Daarmee wordt hij een tyran, zo wordt hij neergezet. Um, um, en ten tweede was er een, een, een natuurlijk uh, uh, een religieuze kant aan. Hij probeerde het Arminianisme, een soort katholicisme... Dat, niet helemaal, maar zo werd dat gezien, uh, in te voeren. Dat die zijn twee dingen samen. Dat zijn dus wel twee elementen die hier in de opstand ook speelden. Namelijk Zeker. belasting ja. en het feit ja. dat uh, de positie ja. van de edelen en de godsdienst. Ja, ja. ja. Want, nee, Dus in, in die zin zijn de verbanden wel degelijk... Uh, ja, want, want we mee. hebben altijd geleerd, in, die, in het oude denken van die vroegmoderne tijd... een koning hoorde zijn taak te doen. Een koning moest het volk en het land dienen en bleef hij in gebreken. Dan had je rechten om hem tegen te spreken. Ja. Maar hoe, waaraan legitimeer je dan dat recht om niet alleen tegen te spreken... maar om zijn kop af te slaan? Nou, dat, dat maakt, denk ik, de Engelse revolutie um, uh, interessant... en ook echt anders dan de Nederlandse opstand. Uh, ik, ik denk dat er twee stromingen waren. De ene stroming, en dat, dat is uh, toch een beetje uh, merkwaardig... want je denkt, dat het, het is een moderne revolutie... maar het was juist het verzet van de Calvinisten tegen hun koning. Kijk, aan de ene kant, uh, zoals Luc geloof ik net al zei... Hè, dus koningen worden gelegitimeerd door God... maar de Calvinisten zeggen van... nee, maar je kan juist volkssoevereiniteit legitimeren door God. En koning, als koningen zich niet aan de goddelijke wetten houden... Um, dan kunnen wij in opstand komen. Dus... Calvinisten probeer je dat voor te stellen als de meest links-progressieve radicalen. Uh, dat, dat is voor ons moeilijk begrijpbaar, maar zo worden ze in de 17e eeuw gezien. Maar er komt een andere stroming op en dan kom je toch in een meer seculier vaarwater. Uh, iemand als Thomas Hobbes die eigenlijk zegt van ja, um, laten we nou gewoon even, laten we God even wegdenken, laten we die koningen wegdenken, laten we gewoon even rationeel zijn. We zetten alle mensen bij elkaar, uh, we wijzen één poppetje aan, die wordt de baas, uh, koning, militair dictator, maakt niet uit. Uh, die gaat eigenlijk het volledige gezag krijgen. Uh, en Hobbes is eigenlijk de eerste die ja, bijna een soort atheïstisch republicanisme um, uitvindt. Of republicanisme is niet helemaal het goede woord, want op het moment dat die persoon aan de maar macht komt, Engels, heeft hij ook weer absoluut. macht. Maar hadden die Calvinisten en die Engelse Hobbes dan niet gelezen? Want je zou denken, als Hobbes zo keurig uitlegt dat je een koning moet hebben, waarom sla je hem dan zijn kop af? Nou, Hobbes heeft het, eh, later heeft, maar Hobbes heeft het waarschijnlijk opgedragen aan Thomas Cromwell, of Oliver Cromwell. Hè? Dus dat, het, het was eigenlijk een... Um, het is helemaal gebeurd. En Thomas Hop legt uit waarom het eigenlijk goed is... dat we gewoon een, een, een seculiere dictator, dictator hebben. Want dat is eigenlijk wat Hops voor ogen had. Kijk, een democratie is natuurlijk een beetje onzin. Dat is een beetje, is een beetje eng. Maar een, een dictator, iemand die alle macht heeft... en puur gelegitimeerd alleen op basis van... dat het volk hem aan de macht geholpen heeft... maar verder gewoon doen wat verstandig is. Uh, dat is toch wel radicaal. Het eind van de periode dan, uh, dan zijn, uh, is Cromwell er niet meer... Dan is de republiek met, uh, met uh, de heren de witte niet meer. In feite zijn uh, de edelen weer op hun plek. Is, is het hele experiment mislukt? En hoe komt dat? <laughs> nou ja, de, de, de, de, daarom... Kijk, um, ik, ik, ja. Ik, ik, ik, ik vond het lijkt me interessant om de Engelse revolutie neer te zetten... als uh, eigenlijk minstens even spannend als de Franse revolutie. Historici, Marxistische historici zeggen... dit is eigenlijk de eerste echte revolutie in de geschiedenis. Uh, uh, modernere historici zeggen... nou, dit is eigenlijk nog de laatste godsdiensoorlog. Hè, dat, dat conflict bestaat. Uh, maar in 1660 komt kom men in Engeland tot de conclusie... ja, dat, dat wil niet. Dat, dat kan niet zonder koning. Dat wordt een complete chaos. Parlementen vallen voortdurend over elkaar or uh, niemand weet waarom iemand eigenlijk de macht heeft. Oliver Cromwell gaat Kerstmis afschaffen. Uh, dat is te gek voor woorden. Uh, en dan, dan, dan, houd, dan houdt het op. Eindelijk speelt weg met die klok. Ja, de... ja, precies. Nou, kerstmis, dat mag niet meer gedobbeld worden. Hè. Dus dat dus, ja. ja, dat gaat eigenlijk te ver. En, en, 16, en ik, ik vind het zelf fascinerend dat men dus in 1660 zegt van: Nou, uh, dit, dit, dit is te gek voor woorden, mensen. Uh, republiek, we, gewoon, we halen gewoon de koning terug. Weet je wat? We geven hem zelfs meer macht dan zijn vader, want dan weten we, tenminste dat we weer een soort stabiele samenleving krijgen. En dat gebeurt. Is het nou heel erg toeval? dat dat gebeurde ook... dat in Nederland dat in 1672 gebeurde... is daar, is daar een verwante... het, het vermoorden van, van onze eigen... Uh, ab, uh, vrij... hoe heet het ook weer? De ware Barevrij. vrijheid. Mm -hmm. De gebroeders de wit. Ja, ik, ja, Ik denk het wel, want... Um, nou, we hadden ze net over pamfletten. Um, mensen gaan wel actiever deelnemen aan de politiek. En... Het is interessant wat die Thomas Hobbes eh, schreef over de staat. Hij zei, de staat is, een kunst, is de kunstmatige mens. Hij zei, de staat is niks anders dan een groep van mensen, maar mensvormig. Eh, met een hoofd, met armen, met voeten. En die reus die wij met elkaar scheppen... zorgt ervoor dat wij als eenlingen meer veiligheid hebben... Dus je levert vrijheid in en je krijgt daar de veiligheid van die reus voor terug. Maar hij is wel mens. En dus een mens kun je ook de kop afslaan. Het, het, het is echt onheilig. De aureool is, er, is, is uh, zeg maar, die mens ontnomen. Er is gewoon een kroontje bovenop gezet. Maar een mens is vervangbaar. Dus de, uh, het koningschap is wel veranderd. Ja. Het heilige is eraf en het is een en, soort... Ja. En tegelijkertijd zie, je, tegelijkertijd zie je dat die koningen zelf... Die zitten natuurlijk toch een beetje zweterig zo in hun troon. Die gaan een koningscult oproepen. He, Lodewijk XIV is daar een bekend voorbeeld van. Maar die maken zichzelf bigger than life. He, juist, juist als tegenbeweging. Omdat eigenlijk de basis onderweg gevallen is, gaat die enorm een opwedering doen door. Ja, je, ziet, je ziet dat, dat um, het, het volk gaat meer participeren. He, dus dus het, het, het gezag begint. Uh, is onderhevig aan een soort relativering. En tegelijkertijd zie je ook dat de staten groter worden. En dat uh, de koningen hun gezag gaan oppoetsen... zodat het meer gaat glimmen. Dat, dat zijn ontwikkelingen die heel erg bij elkaar horen. afsluitend ja, voor, uh, voor onze bijdrage hier aan het Haal van Jolanda. Is het nou vanuit Spanje, als ze dat zo bekijken... dat het in Engeland op een gegeven moment de koning weer terug is... in Nederland ook de stadhouder, weer, uh, stadhouder koning... Ik kan me voorstellen dat ze in Spanje toch daar triomfalistisch naar gekeken hebben, gezegd van het we hebben Ze hebben ons eruit geknikkerd, maar uiteindelijk is hun experiment mislukt. Ja, in Spanje, zoals ik zei, is de 17e eeuw de uh, yeah, beginning of the end. Zie je die lijn echt bergafwaarts gaan. En uh, aan het einde van de 17e eeuw hebben we onze uh, koning Karel II, de, de betoverde. Dus uh, we hadden heel veel interne problemen wat dat betreft. En um, dat idee niet zo, niet zo zeer. Zie je? Inderdaad, zo'n reflectie van: kijk, uh, zie je wel. Want uh, het werd er steeds gewoon iedere keer uh, 1695. Ik moet volgens mij. Uh, afronden, ja, afronden. Ja, ja, uh, ik, ik, iemand eigenlijk... doet zo'n gebaar als een schaar die mijn lippen wil snijden. Ja, Nederlanders. door de Nederlanders. Dus uh, afgelopen. De vraag die en niet dus, schaar... is gesteld: hier is Ger Jochems. Ja, uh, er is een luisteraar en die zegt... we hebben het natuurlijk allemaal over alfa-achtige aspecten gehad... over staatsmacht, over koningen, over uh, uh, de macht van het volk, al of niet. Uh, maar wat hij mist is eigenlijk de invloed van de wetenschap. De vernieuwing, die uitging van de wetenschap. Ja. Wie wil daar wat over zeggen? Hoe bepalend is dat geweest? Moet heel erg bepaald geweest zijn, denk ik dan maar... Ja. Ja, hoeveel Luke, tijd hebben we nog? Panhuis, ja, ja. die is natuurlijk enorm geweest. Ja. Um, er, er, er ontstaat ineens zoiets als een microscoop. Uh, een geleerde gaat zijn eigen zaadjes bekijken. En uh, dus, dus er wordt een wereld ontdekt die in het, in het superkleine... en tegelijkertijd worden nieuwe planeten ontdekt. Dus, en en daar... Het is een miniaturisering en het is ook nog heel erg groot. En daar ergens tussenin staat de mensen. Het is heel erg parallel aan het ontdekken van nieuwe continenten. En Copernicus. Als je met Copernicus al denkt dat het systeem helemaal... Uh, ja, heliocentrisch heliocentris systeem... dan is ja. de, de hele wereld wel uh, ja, veranderd. En, maar bereikte dat het volk ook? Ik denk dat het een hele elitaire aangelegenheid blijft. Ja, en ja, um, uiteindelijk, bedoel, als je kijkt naar wat de wetenschappelijke revolutie... He, wat daar hebben we ja. dan over, concreet oplevert, dat valt eigenlijk wel tegen. Dat komt uh, eigenlijk pas veel later dat, ja, dat het zich vertaalt naar, uh, naar iets concreets. Je kan ja. heel veel over het menselijk lichaam weten, maar medisch gezien uh, schoot men eigenlijk niets op. Ook al wist men wel hoe het lichaam eruit zag. Nee. Waar, waar, het volk meer aan had, waar het volk meer aan had, was de aardappel uit Amerika, en de tomaat uit Amerika, en tabak uit Amerika. En de cacao. Ja. Uh, iets anders uh, wat ik een beetje gemist heb, dat is de ontwikkeling van de krijgskunst. Ik had het in het vorige uur, kon ik het niet kwijt. Maar over de middeleeuwen, de uitvinding van de Longbow, 1,80 meter lang... met een kracht van een huidige moderne Magnum... Kaliber kogel, echt niet te geloven. Die heeft in de 100 jaar oorlog een enorme doorslaggevende rol gespeeld. Maar in de renaissance is natuurlijk ook een enorme ontwikkeling in wapentuig geweest. Wat heeft dat gedaan? Wie kan daar wat over ja, zeggen? Nee, inderdaad, Jolanda. we hebben het niet gehad over... Er ja, zoveel onderwerpen, het is echt ongelofelijk. Durfgelijk. We hadden hier drie dagen voor. moeten zitten. Ja. Maar gewoon iets uh, kort inderdaad. We hebben niks gezegd over de wetenschappelijke revolutie. Maar ook niks over de, militaire, de military ja. revolution. En want dat... dat hoe belangrijk is, is, is dat geweest? Hoe doorslaggevend? Uh, heel erg doorslaggevend, zeker. Ik ben geen militair historica. Maar uh, natuurlijk, uh, dat verandert volledig hoe de oorlog gevoerd wordt. Ja. Dus nieuwe magazijnen, stelsels, nieuwe ontwikkelingen met kanonnen, met zeilschepen. Ook in, uh, de ontwikkeling van een nieuw, nieuwe manier van kastelen maken met de ja. uh, Italiaanse stijl. Uh, Het varen in Kielinie, ja. op zee. Ja. Dat je dus een, een, een, een, buiten het schootveld van de vijand bleef, Nederlandse uitvinding. De manier waarop de troepen werden gedrild door uh, Maurits Nederlandse uitvinding. Dus dat waren allemaal elementen in de krijgsgeschiedenis ja. die de oorlogvoering uh, rationaliseerde. een uh, boek zeggen. van Van Deurs overens, over en zo van Maurits en over dit, dit als aspect. Nog iets anders. Die koningen waren wel machtig, maar die waren afhankelijk van geld. De honderdjarige oorlog heeft bijvoorbeeld zo lang geduurd... omdat op een gegeven moment de geldschieters zeiden... we kappen ermee het schieten helemaal niks op en je krijgt geen geld meer en toen kwamen de banken om de hoek kijken hoe belangrijk is dat geweest David uh, cruciaal ik had het inderdaad over staatsvorming en alles draait om geld uh, ja ik kan er eindeloos over praten, maar dat... Forsten zijn alleen maar bezig met het vinden van geld... en alleen maar bezig met het voeren van ja. oorlog En, daar en het niet afbetalen van hun af schulden, bijvoorbeeld. Uh, nee, hoe meer, hoe, ja, hoel hoel je meer zoveel mogelijk schulden. Boek ja, ja, dat klopt. Ja. Maar, maar daardoor ook, en dat, dat is het verrassende... daardoor komt dus in zekere zin ook paradoxaal genoeg... de, de, de parlementaire uh, macht naar voren. Want ze moeten die parlementen voortdurend om geld vragen. Ja, en in uh, Amerika, In Amerika, en kom er weer mee... Zuid-Amerika, Bolivia werd de grootste zilvermijn ooit in Potosi ontdekt. Met uh, gehalte zilverers van 50 hm. Dat heeft de wereldvoorraad aan zilver... vertweefvoudigd, op zijn minst. En um, de, on de ontdekking van Amerika had als doel eigenlijk... de ontdekking van China. Maar, maar China werd aan, aan het economische stelsel gekoppeld, omdat het zo'n behoefte had aan zilver. Dus binnen werd dat Amerikaanse zilver doorgesluist naar China. Kreeg je een wereldsysteem. Jongens, dit was de Gouden Eeuw. De Panhuizen, David Connokink, Heel vriendelijk, bedankt voor dit uur. Volgende uur gaan we door naar de verlichting. Heel graag tot dan. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Revolutie in het Koninkrijk, de chaos op Curaçao. En Circus Holleder. Hoe een gevreesd crimineel zichzelf als merk in de markt zet. Dat en meer in brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de KRO op Nederland 2. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.